Ries met het NOS-journaal. Automobilisten die zich keer op keer asociaal gedragen in het verkeer... moeten een taak of celstraf kunnen krijgen. Daarvoor pleiten regeringspartij CDA en de ANWB. CDA-kamerlid De Rauwe zegt dat mensen nu 50 boetes per jaar kunnen krijgen... zonder verregaande consequenties. Een boete voor overtredingen, zoals bijvoorbeeld minder dan 30 km per uur te hard rijden... wordt nu zonder tussenkomst van de rechter afgedaan... Volgens de rouwen lijken tientallen boetes geen effect te hebben op deze veelplegers. Ze passen hun rijgedrag niet aan. Daarom pleit hij voor het sneller opleggen van taak- en celstraffen. Marine Le Pen kan volgende maand meedoen aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De leider van Front National zegt dat ze de benodigde handtekeningen daarvoor binnen heeft. Als er nu verkiezingen zouden zijn wordt Le Pen derde achter socialist Hollande en zittend president Sarkozy... De laatste heeft voor het eerst leiding genomen in de peilingen van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De tweede ronde zou Sarkozy alsnog verliezen van Hollande. Israël en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Mensen die dronken naar een ziekenhuis worden gebracht moeten een boete krijgen voor openbaar dronkenschap. Dat vindt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Zo'n boete is voor een volwassene 340 euro en voor een minderjarige de helft. De laatste weken is de discussie opgeleid over extreem drankgebruik door jongeren. Van der Laan praat binnenkort met minister Schippers, ambulancediensten en andere gemeenten over drankmisbruik. Het weer het is grijs, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het maximaal 13 graden. Morgen wordt het iets warmer en verschijnt de zon vaker. Dit was het. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Er staan er nog 22, ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Diemen 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude dorp 6. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopend Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knopend Raasdorp 5. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 4. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag 6.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 Is een disco discountklassieker aan het begin van uur 2 van zondag. in hem op deze zonnige zondagmiddag. En dan worden we vrolijk van En Het weer blijft de komende dagen gelukkig zo. Dus Wordt we gaan er met z'n allen van genieten. Wordt nog mooier hè? Wordt nog mooier. Wordt nog, nog mooier. mooier. Welkom! van zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En eh, wat gaan we nu twee allemaal doen, robert jan Nou uiteraard eh, de evenementenagenda rond de klok van half vier en het is nogal een uitgebreide evenementenagenda. Dus ik zou zeggen houd uw pen en papier bij de hand, want wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u zegt daar wil ik heen. Uiteraard volgen wij voor u de tussenstanden in de uh, eredivisie voetbal. En, ja, ik kan één ding verklappen. Bij Ajax, uh, Ajax RGC Waalwijk is gescoord. En wat is het dan? Nee, meer zeg ik niet. Ah, dat okay. komt zo meteen. Oké, okay, goed. Verder hebben we, natuurlijk, hebben we ook nog nieuws over CFM, uw lokale radiozender zelf. We hebben een nieuw programma. We hebben aanstaande donderdag een uh, thema-uitzending. En we hebben een feestje, want de CFM-vinieljaren uh, bestaat twee jaar. En dat wordt ook uh, gevierd. Uh, dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren op deze zonnige zondagmiddag. En wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag in een zonnige zondagmiddag. Er hoort ook zonnige muziek bij. Hier is Barry Menlo en de Copacabana.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 Chicos. De zondagmiddag van CFM. Zondag in Kermeland. door de share and belief Daarvoor trouwens uh, de zonnige zomersplaat van Barry Menlo. En de Copacabana. Nou, hoe gaat het in de Eredivisie? De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. We nemen ze nog even met je door. NEC tegen FC Twente. Daar is zojuist gescoord door NEC. tussenstand 1 tegen 0. Dan Ajax tegen RKC Wauwijk. Ik vertelde het aan het begin van uur 2 al. Ook daar is gescoord. En wel door Ajax. 1 tegen 0 En dan uh, Feyenoord tegen FC Utrecht Daar staat het nog steeds 1-0 Dus allemaal 1-0, 1-0, 1-0 Ja, nou Een krappe, krappe voorsprong dat, dat, Maar dat wil dus nog niks zeggen Maar ze lopen nu tegen het eind van de eerste helft hè Dat bedoel ik en uh, zo dadelijk gaan we weer door natuurlijk Dus hebben ze nog uh, drie kwartier om te scoren Goed uh, Ik uh, zei u al aan het begin van, het, uh, van dit uur Ik heb wat nieuws van uw eigen lokale radioomroep ZFM, ZFM Wat is het nou eigenlijk? Ja CFM. CFM, hè? Wij zeggen altijd CFM. Ja. Aanstaande donderdag, dan is het 15 maart, en dan zijn de leerlingen van de basisschool De School te gast in onze studio hier aan het Gasthuisplein. Donderdag 15 maart aanstaande brengen leerlingen van de Zandvoortse basisschool De School een bezoek aan de studio van CFM Zandvoort. De leerlingen van de midden- en bovenbouw zijn dan rechtstreeks te beluisteren tussen 12 en 2 uur. En ze gaan dan praten over het uh, thema communicatie. De luisteraar komt van alles over hun Project te weten in een rechtstreekse uitzending vanuit onze studio al hier en een en ander staat allemaal onder leiding van onze eigen Jan Kool. Aanstaande donderdag van 12 tot 2 live de leerlingen van de basisschool de school. Zeker de moeite waard om te gaan luisteren. Hier is Belle Peres.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 Het was en Making Your Mind Up. Het is uh, vijf voor half uh, vier, zo so dadelijk uh, gaan we even de agenda met je doornemen. Even naar half vier, maar eerst even een ander kortsbericht, bericht over Ik zal even tegen jou zeggen, ik heb twee berichtjes, voordat ik je me er weer uitdraai. Je hebt twee berichtjes? <laughs> jongen. nou oké, okay, ga je gewoon maar. Goed, uh, we blijven even bij uw eigen uh, lokale zender ZFM, want afgelopen woensdag is het de, de lunchprogramma van ZFM uh, uh, ja, voor het eerst uh, ten gehoorde gebracht en vanaf afgelopen woensdag is er nu iedere woensdagmiddag van ZFM Zandvoort staat dan tussen 12 en 2 uur in het teken van ZFM luncht met heerlijke muziek, gezellige entertainment en nuttige informatie Zandvoort op woensdag bevat informatie uit het dorp en omstreken, lekkere energievolle muziek en entertainment om de rest van je werkdag goed door te komen vanuit de studio aan het gastensplein brengen Robbie Brouwer en Mike Bule u op de hoogte van lunch met onder meer het broodje van de week, het weer en verkeer, gecombineerd met de gebeurtenissen in Landvoort en de directe omgeving. CfM Lunch is iedere woensdagmiddag te beluisteren van 12 en tot 2 uur. Wat zei je, nou hebben we een nieuw programma erbij, Sanford op woensdag? Ja, nou is op woensdag. Oké. <lacht> Oké. <Okay. Okay. lacht> Lijkt ergens op. Ja, klopt. <lacht> Goed, uh, ik ga even door. We hebben ook een, er is ook een programma wat een feestje gaat vieren, want ons uh, programma, wat op de woensdagmiddag van 2 tot 4, de vinyljaren, bestaat binnenkort twee jaar. En dat gaan ze vieren. Live uh, uitzending vanuit Café 4 op 28 maart aanstaande. 28 maart. Neem gerust je favoriete LP of single mee. Het radioprogramma De Vinyljaren van ZFM Zandvoort bestaat binnenkort twee jaar. In dit programma wordt muziek uitsluitend van vinyl gedraaid in al zijn variëteiten. Alle mogelijke genres komen in dit programma aan bod. Presentator Ruud Janssen en technicus Maurice Mulder maken er iedere week op de woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur een gezellige boel van. 28 maart bestaat het programma dus precies. Twee jaar en dat vonden de beide heren een goede aanleiding voor een klein feestje. Vandaar, vandaar dat ze weer op locatie gaan, net als vorig jaar. De place to be is op die datum café 4 aan de Haltestraat in Zandvoort, waar de draaitafels staan opgesteld en het programma vanaf die locatie de lucht in gaat. En u als publiek krijgt natuurlijk de maximale inspraak op die middag. Kom gerust naar café 4 en neem je favoriete single of LP mee. Het feest begint op 28 maart om 2 uur en duurt niet tot 4 uur, maar tot 5 uur. Ja, ze krijgen krijgen er nog een uurtje bij van de programma Oké, okay, wat een aardige man is dat. Dus uh, it's, it's their party. <laughs> 28 maart van 2 tot 5. Live vanuit Café 4. Oh. Nou, speciaal deze plaat ook. Hè? In Kennemerland, zondag in Kennemerland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. Ik, ik, Oké. Okay. Okay. Ik moet nog beginnen. Ik moet nog beginnen. Helemaal goed. Je Frankie Valley en de Four Seasons en oh, wat uit. Zondag in Kennemeland met de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Nou ja, momenteel is er op het strand natuurlijk de strandmarathon Scheveningen-Zandvoort aan de gang. Die mensen hebben er prachtig weer mee. En Heerlijk. Ze, ze lopen lekker bij laag water, dus uh, dat komt goed uit. En vanaf vier uur bent u van harte welkom in uh, Café Oomstee, want daar worden twee INZ-Blaas voetbalkampioenschap van Zandvoort uh, uh, uh, gaat al van start. Na het succes van vorig jaar heeft de vriendenclub Vrienden van Oomsteen een tweede editie uitgeschreven. Het is een niet alledaagse sport dat blaasvoetbal maar de deelnemers aan de eerste editie waren zo fanatiek bezig en een afloop dermate enthousiast dat het tweede kampioenschap niet meer dan logisch was. Het biljart van Café Oomsteen zal opnieuw omgetoverd worden tot een arena met twee velden met een boarding en de strijd zal weer losbarsten. De grote vraag is in ieder geval of de kampioen van vorig jaar Ian Bekelaar zijn titel kan prolongeren. We hebben begrepen dat de inschrijving nog mogelijk is, dus spoed u dan naar Café Oomstee aan de Zeestraat. Vanaf 4 uur blaasvoetbal toernooi 11 dan. Goed, gaan we naar de 13e. Daar hebben we de voorjaarsbingo van de amboleden in de krocht en dat begint om half 3. Ook op de 13e vindt plaats de Battle of the Sexes en dat betekent aanstaande dinsdag de 13 maart uiteraard vindt de ultieme finale van het kampioenschap Schoelen van Zandvoort plaats. In Café Koper zullen de beste dames het tegen de beste heren opnemen om te komen tot de algehele kampioen van Zandvoort 2012. Het is alweer de vierde Battle of the Sexes. De deelnemers hebben zich kunnen kwalificeren voor deze ultieme finale tijdens de afzonderlijke kampioenschappen. In ieder geval zullen Anita van Dam als dameskampioen en Gert-Jan Bluis als herenkampioen acte de présence geven. De finalisten van de afzonderlijke kampioenschappen zijn tevens uitgenodigd. Ook heeft de organisatie een aantal wildcards uitgedeeld. Zo zal wethouder Belinda Geurensen eveneens haar kunsten tonen. Aanvang is 8 uur. U bent van harte uitgenodigd om het evenement mee te maken op de 13e in Café Koper. Dan uh, gaan we door naar de 16e. Nou, daar hebben we het al over gehad. De kinderkunstlijn, die wordt dan geopend uh, Die viert een eerste lustrum. en De opening vindt plaats in het Zandvoortsmuseum en dat is middags om half drie. De 17e hebben we de babbelwagen vanuit Hotel Faber en dat begint om 8 uur. En tevens op de 17e hebben we de uitvoering van de Wurf, beelden uit mijn kinderjaren. Theater de Krocht, aanvang 8 uur. Op de 17e is er een yoga-opendag in het Jeugdhuis Protestantse Kerk. Dat is van 2 uur middags tot 6 uur s avonds. De 18e hebben we weer een klassiek concert. Een koorconcert van Martinus Kantorijen Protestantse Kerk aanvang 3 uur. De 24e groot wandelevenement 30 van Zandvoort. De start is tussen 8 uur en half morgens op het circuitpark Zandvoort. En wij zijn live aanwezig bij de finale. Ja, klopt. Of bij, de, bij, de, bij de finish, ja. om het zo maar te zeggen. Op de 24e. Ja, en die is de finish in plaats in de Haltestraat ter hoogte van... Bij uh, Café Neuf. Café Neuf. En wij zijn ook in de Haltestraat aanwezig met een razende reporter, hè? Ja, Rob Petersen. Ja, de voice van het uh, circuit die zal uh, inderdaad uh, de reportages uh, voor zijn rekening gaan nemen. Nou, dat wordt een uh, gezellige middag in de Haltestraat, de 24e, tijdens het wandelevenement En dan tot slot, vei, uh, dan de 25e maart, de Zandvoort circuit run hardloop-evenement op het circuitpark Zandvoort. Kijk... Tot zover. Voldoende te doen dus uh, de komende dagen hier in Zandvoort. En dan krijg je gewoon weer zin in de zomer ook. Hè? Oh. Ja, deze platen die mag je zeker wijzen voor iedereen die lekker op het strand aan het genieten is. De Buena Vista Salsa Club. Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS journaal. In Amsterdam is de wrakingskamer van de rechtbank bijeen om te bepalen of de rechters in de Amsterdamse zedenzaak vervangen moeten worden. De advocaten van hoofdverdachte Robert M. dienden gisteren een wrakingsverzoek in.